Had je echt niet even kunnen wachten Tot onze zoon naar bed toe was gegaan Hij zou wel wakker zijn met de gedachten Waarom wij toch elkaar zo tegenstaan S'avonds voor het eten zie ik weer aan je gezicht het eten dat je maakt is niet meer lekker maar verplicht Om een kleinigheid ga je tekeer tegen je kind Maar liefde voor zijn moeder maakt hem blind Had je echt niet even kunnen wachten Tot onze zoon naar bed toe was gegaan hij zal wel wakker zijn met de gedachten, waarom wij toch elkaar zo tegenstaan. Wij weten wel dat het niet lang zal duren, of jij bent dan voorgoed bij mij vandaag. Maar wacht nog een paar dagen met je kuren. Dan kan hij er wat beter tegenaan Had je echt niet even kunnen wachten Door onze zoon naar bed toe was gegaan Hij voelt nu heus wel aan dat jij niet veel meer om hem geeft Maar zorg dat hij zijn jeugd een beetje zorgeloos beleeft.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 Echt niet even kunnen wachten Door onze zoon naar bed toe was gegaan